De afkanen zijn zoi, waarin zet de twee om hun ne to naast, oei, tchini, ja mai, doe ne o, ho, rij, ha, o, tazne, so, no, koken, oei, tchini, wa ia, Aan het zo'n soort van mensen, weet dat, weet je, weet Hartelijk welkom luisteraars, derde uur van mijn dag aan boord van het roeischip Minken. Ik ben nu nog steeds met paragnos Erik de Zwaan. Erik, heb jij wel eens van uh, Dusty Miller gehoord? Ja, ik heb hem persoonlijk mogen ontmoeten in Engeland. Oh ja? Dus die hele, hele charismatische man. Geweldig. Weet ontzettend veel over bossen, bomen, forest. Zoals hij dat, ik ken er echt mateloos lang over praten. Had jij daar ook niet een wandelstok van? Ik heb daar een wandelstok van gekregen. Als uh, ja, een soort relatiegeschenk, noem dat maar zo. Als een soort aandenken aan ons uh, tijdelijk verblijf. Dat we Wat voor iemand is het? Dusty Miller is een uh, man die, uh, die uh, het vermogen heeft om met, uh, met bomen te praten. En niet alleen praten met bomen, hij, uh, hij snijdt ook bepaalde takken uit bomen die, uh, die mensen tot uh, genezing aanzetten. Ja, hij leeft ook echt uh, in de forest. Even een duwtje geven, want dan komen we nou zo dicht bij de, de kadermuur. Maar het is on dat onvoorstelbaar dat voor, zeg 200 jaar terug heel Europa eigenlijk bedekt was met bossen. En er is nog zo weinig van over. Ja, ja, ja. Eigenlijk denk ik dat dat wel een van de moderne hoogzonde is. Onze, ja. onze hoogmoed jegens ja. de natuur. Ja, we snijden onze eigen longen uit ons leven. De zuurstofmakers, de, de levenssappen, de, de groenmakers. Ja, dat, uh... Daardoor hebben wij natuurlijk ook allerlei soorten ziektes. En, en, uh, niet, niet alleen dat ze nu wel eens zeggen van die, die ozonlaag, maar daardoor komen ook allerlei uh, uh, ja, huidziektes, komen bijvoorbeeld nu ook veel meer aan de orde. Allergieën. Nou, luisteren. de volgende 40 minuten kunnen jullie luisteren naar twee mensen, voornamelijk, die... Ja, die iets met bomen hebben. Eén daarvan is, is Jeroen Heindijk. Hij heeft heel veel met het livewood van uh, Dusty En livewood, dat zijn die stukjes hout die hij dan uh, ja. van de boom vraagt. Hè? Ja, ja, precies. Ja. En de andere die we in, in de komende minuten zullen horen, dat is Hans Anderweg. En die heeft een, onlangs een heel mooi boek geschreven. Dat heet In Resonantie met de Natuur. En het was hem altijd opgevallen dat, dat je op sommige plekken komt. En dan, dan word je echt moe. Hè? Bij sommige mensen heb je dat ook. ja. Dan, dan, dan, alsof alle energie uit je wordt weggetrokken uh, ja, eigenlijk. Een soort levende vampieren als het ware. Ja, nee, dat klopt. En op andere plekken voel je, je juist heel krachtig ja. en, en goed. Ja. En toen dacht hij van, hoe kan dat nou? Hè? Dat, dat, dat op ene plekken dat je de energie krijgt en op de andere plekken dat je er helemaal uitgeput van wordt. Maar hij heeft dus een heel boek over geschreven. Hij, hij geneest zelf geneest die bossen door middel van uh, bepaalde therapieën, orgontherapieën. Hij bidt ook voor bossen. Ja, ja. En, uh, nou ja, laten we maar luisteren, Jeroen Heindijk en Hans Anderweg, over bomen. Ik hoef een bijzondere bomen, zie je dat? Welke? Die okay. splitsingen Die derde die boom bedoel je? Ja, dat is uit één punt gewoon meerdere, meerdere stammen groeien. Oh ja, natuurlijk. En een, de drie gezusters. Ja, er zit gewoon iets meer energie in de grond. Dat op één plaats dus dit kan gebeuren. Ik weet niet of je dat voelen kan, hoor, maar ik voel daar wat, ja, wat meer energie uit de grond komen. Dus door de boom heen. En als je goed kijkt, maar kijken. Vaak gebeurt dat op één dezelfde lijn vaak van dat soort splitsingen komen. Dan spreken we van een aardlijn. Ik heb bijvoorbeeld daar, ik weet niet of je die boom ziet daar.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 Wij planten meestal onder, anderhalve meter een boom. En zagen dan de, In de eerste oogst zagen we er wat tussenuit. Krijgen de anderen wat meer ruimte. Wat, wat mijn eerste ervaring altijd waren met bomen. Ik praat dan in een soort van beeldentaal met ze. Dus ik krijg beelden van ze en ik, ik zend die beelden terug. Dus de eerste vraag altijd, heb je een bijl bij je? Heb je een zaag bij je? Dan zeg ik nee, ik kom in vrede, weet je. Dus ik laat mijn armen zo wijd zien, van, ik heb niks. En dan... Uh, ja, of je dan een soort zucht hoort van het zou wel eens oké okay kunnen zijn. Je bent nog niet gelijk geaccepteerd. Even weer zo'n dubbele zin. Ja, inderdaad. Die staat waarschijnlijk ook op een lijn. Dat is het stik ervan. Als je met, met wiggelroeden zou lopen, zou je dus zien dat op die punten ook je wegroedes uitslaan. Ja, dat is dan per mens waarschijnlijk Nee, maar we gaan nu weer heel hard. Uh, bomen hebben energie.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 ver weg in een heel ander bos. Zo, hoe heet dit land goed eigenlijk? weet je dat? Ja, Beukenstein, dacht ik. Maar <laughs> ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik niet precies. Het is wel dat hij vroeger een zwiebertje is opgenomen. Misschien kan je het een zwiebertje vragen, die weet het vast wel. Leeft hij nog? Ja, ja toch, Joop Doder. Oh ja, die leeft nog. Is dit een gezonde plek? Nou, ik loop al te kijken, ik, ik kom hier al een tijdje. Maar je hebt natuurlijk dit jaar zo ontzettend veel regen gevallen, heel veel water... En je ziet aan de bomen dat ze ontzettend goed in het blad staan allemaal. Ja. Ook heel glanzend is het blad. Er zijn heel weinig uh, plagen van de insecten. Er ziet ook dus weinig vraat aan de, aan de bomen, af en toe wat schimmelziektes. Dus het staat er nu gewoon goed bij. Hey, maar nou, nou kan je ook op een andere manier communiceren met bomen, begrijp ik? Ja, kijk, je kan met alles communiceren. Natuurlijk ook wat je onder communiceren verstaat, als je denkt zo praten wat wij nu doen. Mm -hmm. Maar je kan ergens een gevoel voor krijgen. Zoals je denk ik ook wel een gevoel bij iemand hebt, gaat dat goed of slecht met hem. Ja. En zo kan je dat met een boom eh, ook hebben. Maar dat zie je aan hem. Met een boom kan je zien of die flap hangt of zo. Ja, daar, daar begint het al mee. Hetzelfde ook met dieren. Je kan aan een dier al zien van, ja, hoe staan de ogen. Dat zien we mensen ook. En een boer, die, die, ja, die kijkt naar zijn gewas, heeft daar een gevoel bij. Ja. Het gaat lekker of het, nee, het groeit ze er toch niet in. En eigenlijk dat gevoel of die intuïtie, het gaat er eigenlijk om, om, om dat meer naar boven te halen. Meer in je bewustzijn te krijgen. En daar gaat ze dan iets, tussen aanhalingstekens iets in uitspreken. Ja. Nou, daar nou staan in jouw boek, uh, staan een paar proeven. En ja, ik ben nog wel een begin in de sukkel. Ik heb gisteren met mijn kamerplant geprobeerd, maar, maar, maar die, die gaf geen sjoegen. Wat heb je geprobeerd? Wat voor sjoegen verwachtte je van hem? <laughs> ja. Die, ja, want hij stond te bewegen je, met zijn bladeren. Nee. Terugzwaaien. Ja, nee, jij beschrijft dat je um, voor het eerst met de vriendin, die Heike heet, dat je door de ja, bos loopt. Ja. En dat ze jou leert om de energie van een boom te voeren. Ja, ja. ja, we zouden hier wat doen, maar je hebt je handen nu vol met een bandrecorder en met nou, een microfoon. Je in mijn zak. <laughs> en moet je die microfoon in je nek hangen of ja, zo. Zo, dus die zit nu in mijn zak. <laughs> Als dan ik dan die, best... die microfoon vast Oh ja, als je die microfoon bij houdt. Dan, dan kunnen we eens wat proberen of zo. Het is een experiment wat ik nog nooit heb gedaan op deze manier. Ja, dat is gewoon een Ja, stop die mee, Ja. Okay. Goed, nou. Het okay. kloppen van mijn hart. Ja. <laughs> nou, dan gaan we eens kijken of jij een uitstraling kan voelen. Ja. ja? Maar het begint er altijd mee, is dat een beetje te ontspannen. Mm -hmm. En eigenlijk helemaal niks te verwachten. We gaan we gewoon eens proberen. Maar ik kan eens eens beginnen. Kijk, zo'n uitstraling, als je die wilt voelen, dat, dat gevoel is eigenlijk voor iedereen anders. De meeste mensen, of niet meeste, sommige mensen voelen het als een prikkelen. De ene is het warm en de andere is het koud. Maar het leuke is dat ze waar ze dat voelen, bijvoorbeeld op de hoogte van de grond, dat het meestal dezelfde plaats is. Ja. Dus dat hebben we dan gemeenschappelijk. En hoe we het voelen is vaak een beetje verschillend. Rijf ja, je, je handen. Jij richt je handen. Stop maar, zo is het genoeg. En dan doe je ze langs iets ja, schouderhoogte, dan beweeg je ze langzaam naar beneden. Dan nou, ben je langzaam buikhoogte. Ja. Ben ik weet het niet zeker, maar hier, is... Ja, goed zo, goed zo. Ja. Hoe voelt dat? Ja, alsof je ergens op stuit, op een laagje. Ja. ja. Op stuit, op een, ja. ja. een klein beetje weerstand. Een tik zo, hè? Een tikje. Ja. Kijk alsof je, als je nog verder gaat, dan moet je wel door je knieën. Dat moet lukken. <laughs> nou, er zit nog zo'n 50 centimeter van de grond. En langs de, de zakken. Precies, daar, ja. Ik kan het ook. Ja jongen, jij kan het ook. Ja, ja. <laughs> hartstikke <laughs> goed. En dan <o>, wel hartstikke ging <laughs> Het ging goed. Goh, ja, maar dat, dat, dat kan ik dus ook. Ja. Ik, dat ik geloof dat iedereen dat kan. Beweeg maar niet. Want wie kan het verdragen wanneer een boom zijn wortelen verlaat en dansen gaat? Ik niet. Onderwijl, in een bos met geheel andere bomen. Wat voor beelden krijg je van, uh, van bomen? Uh, nou, dat is heel verschillend. In eerste instantie vaak dat ze nieuwsgierig zijn naar wie jij bent. Je een mens bent die dan zijn geesten beschikbaar stelt, dat ze met je mee kunnen. Mijn eerste ervaring was heel duidelijk dat ik het gevoel had, was een beuk in dit geval, dat hij wilde weten wie ik was, waar ik woonde.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 De, schepping, de kroonschepping op, het, op de plantenwereld en wij uh, ja, zijn de kroonschepping op het, dieren, op het dierenrijk. Ja. Ze hebben me niet gefrustreerd dat ze me niet kunnen bewegen. Je moet alles maar zo aanzien komen: de man met de bijl en, en de verrotting om je heen. Mm -hmm. uh, ja, maar ze bewegen wel, dat is echt zo grappig. Alleen wij zien het niet als bewegen. Ze lopen niet, mm -hmm. maar ze groeien. Ja. En in principe is dat een, een vorm van bewegen. Omhoog, ja. Ja, wij, zijn, wij stoppen. Zo ja. hoog als wij nu zijn, uh, zullen hoog het kleiner worden. Hè? Ja. Maar de... En ze bewegen op, op de wind. En dat is toch ook een soort van dans. Nou beschouw, wij bomen toch als een lagere levensvorm in het ja. algemeen? Dus in het algemeen zijn ze veel minder bewust dan wij. Ja. Hebben om... ze jou ook door dingen kunnen vertellen die je niet wist? Absoluut, ja.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 door de neef van Jezus. En, nou, die boom die heeft nooit zaad gedragen, heeft zich nooit voortgeplant. Maar toen Dusty daar kwam, was hij bereid om aan Dusty een tak te geven... met erin een kloon van zijn geest. Ja, dus die staf, die was al een, een kloon van een boom, hetzelfde wat Dusty doet. Die neef is daar een eind mee gaan wandelen, heeft hem geplant. Er is een boom uitgegroeid...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 er lopen mensen een beetje rijt tegen je aankijken. Behalve het verhaal van de neef van Christus, maar ook dat je met bomen praat. Ja. Neem ze je nog serieus? Uh, als mensen voelen en ze kijken naar me, dan nemen ze me serieus. Als ze alleen maar kijken, dan denken ze hij is gek. Dat is absoluut zo, ja. De koekoek leeft verborgen. En ook hij is vaker te horen dan te zien. Zijn lied klinkt erg mooi en is over grote afstand te horen. Prachtig. Zeer luide tonen wisselen af met weemoedig klinkende strofen... of aanzwellende series fluittonen. Zeer boeiende voordraag. Ondertussen, ver weg, in een heel ander bos... Wat is nou jouw... Ik heb jouw boek nou niet helemaal gelezen, maar ik ben een eindje... Er zijn zoveel verschillende dingen die, die, die je erbij haalt. Je hebt het over graansekels. En pendelen en, en die morfologische velden van Rupert Ja, Is wat, wat is jouw belangrijkste overkoepelende theorie? Of. Snap of, je, of, ik vind het zo moeilijk om er vat op te krijgen. Oh ja. Nou, ik heb geprobeerd eigenlijk een beetje. Orde. In ieder geval voor mezelf orde te scheppen. al die verschillende energetische methodes die er zijn. Je hebt bach je hebt homeopathie, je hebt muziek voor planten, je hebt orgon, radionische apparaten, symbolen, dan heb je nog mantra's en mandala's, noem maar op. En, nou, en heel veel mensen hebben iets van ja, god, dat werkt absoluut, wat moet je daar nou mee? En ik heb eigenlijk het tegenovergestelde meegemaakt ook de afgelopen jaren, dat dat juist een hele sterke werking van uitgaat. En dat je dus ook heel belangrijk is dat je met bewustzijn, met die fenomenen omgaat. En ik heb eigenlijk geprobeerd voor mezelf daar wat helderheid in te krijgen. Want hoe functioneert dat nou? Hoe kan ik dat nou begrijpen? Ja. En al gaandeweg bleek dus dat er heel veel, dat toch een soort verband in te zitten. En dat, um, het heeft gewoon heel simpel, of heel, het heeft met informatie en met energie te maken. En met een verbinding met die, zeg maar, die bronnen. Ja, dat van die, van die morfologische velden, dan, dan wordt als voorbeeld gegeven... Uh, pimpelmeisjes die melkdoppen openpikken ja. in 1921 voor de eerste keer. En in Notam deden alle pimpelmeisjes het. Ja, binnen een paar jaar tijd in heel Engeland en na de Tweede Wereldoorlog. Dus toen er een aantal jaren geen melkflessen waren. Toen deden ze het ook. Hè? Dus niemand heeft ze dat verteld en toch wisten ze dat trucje. Maar het is echt waar, dat verhaal. Dat is niet zo van. Dat de is, uh, Mythologie dat... van het moderne. Het is, het is wetenschappelijk onderzoek geweest. Dus dat. Neem aan dat ze dat goed gedaan hebben. Ja, ja het was voor mijn tijd, maar. Je kan en er wel dat komt er dan omdat alle informatie overal tegelijkertijd is. En als je een pimpelmeisje bent, dan trilt de informatie die voor jou belangrijk is, Die, die, die trilt er met jou mee omdat jij een pimpelmeisje bent. Ja, zo zou het zijn. Dus als één pimpelmeisje een trucje leert, dan. Gaat het in het veld en dan kunnen de andere pimpelmeesjes ook hun voordeel mee doen. Ja. En hoe vaker dat trucje gedaan wordt, des te makkelijker het wordt voor andere pimpelmeesjes om dat uh, trucje op te pikken. En, maar ik bijvoorbeeld begrijp niks van wat allerlei helemaal klappe mensen kunnen met, met elektriciteit, apparaten, computers. We zouden toch in mijn morfologisch veld moeten zitten? Ja. Of ik tril niet of... genoeg? Of... <laughs> ja, misschien heb je er helemaal geen zin mee. Dan ben je daar niet mee. Uh... Ja, ja. Sta je er niet voor open? Het ja, ja. dus ligt jou gewoon niet zo. Dus alle informatie is, is overal aanwezig? Ja, en dat, volgens die theorie wel. En dat is op zich ook wel een. Ik uh, vind het wel een fascinerende gedachte toen ik dat eerste keer zo door me heen liet gaan. Dat alles, ook wat ooit eens gebeurd is, is opgeslagen in een morfisch veld. En het is allemaal hier en nu op deze plek aanwezig. Ook wat er met de indianen in Zuid-Amerika is gebeurd. Ja. Dat is, hier, dat, weet, dat is hier aanwezig. Volgens die theorie wel. Maar die, die geloof jij toch? Of die hang je aan? Nou, ik, ik, ik kan ermee werken. Ik kan, ik, ik kan dus de dingen die ik doe daarmee verklaren. Ja. En ook, ik kan dus contact maken met iets op afstand. En als ik daar... Uh, dan kan ik ook uh, aan, aan vragen aan stellen. Geef dus... voor een soort, gegeven voorbeeld. Nou, je kan zeg maar... Uh, zoals ik nu bijvoorbeeld... Uh, wij hebben paarden in Duitsland. Als ik bijvoorbeeld nu hier contact maak met mijn paard in Duitsland... kan ik voelen hoe het met het paard gaat. Ja. Ja. <laughs> en dat is nog makkelijker als ik een foto van dat paard heb. Voor jou, omdat dus je kan concentreren op het paard. Ja, dat helpt me nog om te concentreren. Maar zo kan jij, denk ik, ook nu aan thuis denken, aan, jou, aan je familie... wat ook iemand die jou naast staat. En dat kan je dus ook leren... En dat kunnen we eigenlijk ook allemaal. We hebben ook allemaal een soort gevoel, maar ineens dat je weet van, ja, volgens mij gaat het niet zo goed met hem. Of ik moet even bellen. En als je dan belt van, goh, fijn dat je even Dat soort dingen. Nou, en ik geloof ook dat iedereen dat kent. En ik ben gewoon op zoek geweest naar iets van, ja, hoe kan je dat verklaren? Hoe zit dat? Opgewonden wielenwalen vermengen mooi klinkende fluittonen met gekrijs. Tra la tralalalala. la. -la, -la, -la. Tra -la, -la, -la, -la. dan had je dit over orgon. Orgon, ja. En dan heb je nog. Or Organoer? Oranor. Oranor. Ja, en door. Nou, dat zijn verschillende manieren om levensenergie te beschrijven. Is het is wel leuk dat je, als je allerlei oude culturen bestudeert, dat ze allemaal een woord hebben voor levensenergie. Hè? Ja. Je hebt shi, of mana, prana, spiritus vitalis. En in onze cultuur komt het eigenlijk nauwelijks voor. En orgon is ook maar een begrip van Wilhelm Reich, een Oostenrijker. En die onderscheiden verder ook doodorgon. Nou, in de Chinese cultuur wordt dat sha genoemd, dan heb je een chi en de dode organ is dan de sha. Verder heb je dan ook volgens rijk de heel gestreste energie, de hyperactieve energie, dat noemt hij dan oranoer. Nou, het leuke is dat je die dingen ook kunt waarnemen, dat leer ik mensen ook. En de door, de dode energie voelt vaak ook, ja, als je het met mensen zo bespreekt, heel erg kleverig aan, ook zwaar. Mm -hmm. En de oranoer is echt zoiets van hectiek die je waar kunt nemen. In de energie, dat zie je dan. Nog. Ja, je, je kan het ook zien. Er zijn ook oefeningen om Orgon uh, te zien. We kunnen het wel proberen. Je kan bijvoorbeeld ook Orgon uh, bolletjes zien in de lucht. Het is eigenlijk wel heel mooi weer momenteel. Ik weet niet of je daar nog energie voor ja. hebt, dan moeten we een heel ander plekje even opzoeken. Want hier kijken we tegen de bladeren aan. Het door kan je trouwens nu ook mooi zien in het landschap. Toen ik hier ook heen reed vanochtend. Dus dat, het, zijn, het, het door is zeg maar de, ja, de energie die neerslaat. Dan zie je dat vaak ook als een hele grauw sluier over het landschap liggen. En dan denk je, ja, het is luchtvervuiling, maar op heel veel plekken in de wereld. Ik heb het ook bijvoorbeeld het in, de, in de woestijnen, waar dus nauwelijks luchtvervuiling is. Dan kan je vaak ook zo'n hele grauw sluier in het landschap zien liggen. En dat is dan dode energie? Dat nee? zou dan dode energie zijn, ja. ja. Wat is dat precies voor energie dan? Ja, dode energie. Hoe beschrijf je dat? Het, is meer denken dat je, het zou ook goed zijn om je dat gewoon te laten ervaren. Dat is misschien ook als je zo'n plek hebt hè, waar je moe wordt. Ja. Is, is daar veel door, zou je kunnen. Het zijn ook blokkades. En, en Zo de... zwaar is dat dan. En, en hoe komt het daar dan? Zijn er, zijn er slechte dingen gebeurd of zo? Dat, dat kan. Er zijn allerlei oorzaken. Het, is eigenlijk, um, het wordt vaak vergeleken... Je kan het vergelijken met een dier in de natuur wat vrij leeft. Ja. Kijk, misschien kunnen we hier een bruggetje over. In de natuur stroomt de energie, is alle, hè, dan heb je orgon. Maar als je dat dier vangt en in een kooi zet, dan krijg je stress, zo'n wordt woedend. En dat is dan de oranoor. En op een gegeven moment, ja, dat dier legt zich dan erbij neer in die kooi. En wordt hij helemaal zo apathisch. En dat is dan meer het, het doorstadium. En zijn het dan eh, energiestromen die over de aarde vliegen? Of... of uh... Heb je dan bepaalde plekken waar, waar, waar dan die ene bepaalde energie nog veel is? Ja, de, de, de, daar, daar zijn ook allerlei wel uh, ideeën over. De Chinezen bijvoorbeeld gaan er ook van uit dat de aarde een levend organisme is. Ik trouwens ook. En dat over die aarde ook zeg maar de energie stroomt. Dat kan je ook in het landschap zien. Dat orgon, dat stroomt van west naar oost. Maar het concentreert zich ook op bepaalde ja, lijnen. Ja. Dat kun je en dat zijn dan zeg maar de, de energiebanen. Die worden ook wel als leelijnen omschreven. En het leuke is dat in heel veel culturen, of de Kelten, hè, die, die, die hebben dat bij ons gedaan, maar heel veel cultuur hebben ze ook op kruisingen van die lijnen ook een tempels gebouwd. Ik ben vanavond in de tuin gegaan. De bloemen waren allen wit. De maan had haar ontroerd. Ik heb een boom omhelst, hij was niet groot, zijn bast was hard, maar ik voelde duidelijk het kloppen van een hart, ik denk dat het alleen het mijne was. Aan de andere kant zie ik ook allemaal bramen hier, dat is een heel teken van verruiging, dat is ik niet zo goed, no. Maar mag je wel voorkomen, er ook een beetje open plek. Nou, we hebben een open plek ja. hier, vergeten. Dus <laughs> we zijn op een open plek gekomen. zo aan het praten. Nou, dan moet je eens even kijken. Die orgonbolletjes. Ja, het zijn bolletjes. Ja, het zijn eigenlijk een soort die sterretjes die je wel eens ziet. Je moet eens probeer, eigenlijk moet je maar proberen met heel ontspannen ogen naar de hemel te kijken en niet te focussen. Om helemaal los te laten doe ik nu. Het is een beetje moeilijk met het licht. Toch? Het is moeilijk, ja, het is ook fel, hè? En hoe groot zijn die bolletjes? Heel kleine puntjes. Het is eigenlijk net alsof ze zo twee meter voor je ogen dansen. Kijk. Ik zie wel oneffenheidjes op mijn hoornvlies. Ja, de, de... daar begint het al mee. Als je dan wat verder ontspant, zie, uh, zie jij het al? dan? Ik zie het wel een beetje, ja. Ik zie ja. ook nog wat andere kleine golfjes. Zo. Soms zie je ook wat. wat zwartig zo voorbij trekken, van die zwarte streepjes. Het is wel allemaal witte puntjes, maar het krioelt zo. Ja, dat is, precies. Ja? Ja. Dat is het. Dat is het. En dan moet je ook eens proberen, als het nou wat bewolkt is, wat minder uh, ja. zonnig, moet je ook nog eens kijken. Best veel eigenlijk. Dat zijn ontzettend er, er veel, ja. Dat zijn orgonbolletjes. Dat heb ik ook al gezien. Het <laughs> gaat wel hard, hè?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 is wat zwaarder in zijn energie, hè, een beetje, ja, is niet bemoedigend, nee, die, die, die praat over het leven met jou. <kijkt> uh, in beelden allemaal, want de communicatie toch een beetje beperkt houdt, of niet? Uh, nou, die, ik merk dat het hout van Dusty uh, mij ook gewoon in woord kan aanspreken, gewoon in zinnen. Maar ik ben nog steeds aan het onderzoeken of dat nou een stukje van mijn ontwikkeling is. Hè, ik, denk, ik denk dat het hout van Dusty kan, maar ik denk dat het ook een stukje ontwikkeling is dat de beeldentaal het meest universeel is. Wel, wat doe je met een Egyptenaar die jou niet verstaat? Ga je toch ook allemaal gebaren en beelden scheppen om, om het hem duidelijk te maken? Ja, ja en uh, dat, dat maakt een indruk op die man. En uh, zo communiceer je. Ja. Maar bijvoorbeeld Linde. Linde heeft, is een hele grappige boom. Die gaat niet zozeer in, uh, in alle toestanden om ons heen praten. Maar die is heel ge geïnteresseerd in specifiek wat er in jou...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 Hij zuchtte ruisend als een kind terwijl hij viel. Nog vol van zomerwind. Ik heb de kar gezien die hem heeft weggetrokken. O, oh, als een jonge man. Als Hector aan de zegenwagen met slepend haar. En met de geur van jeugd stromende uit zijn schone wonden. Het jonge hoofd nog ongeschonden. De trotse rond nog onverslagen. Ik denk dat het belangrijkste is als de mensen weten wat de belangrijkste boom is en in overleg andere bomen weghaalt en gewoon echt zegt van nou moet je luisteren. Ik ben zo blij dat je gegroeid bent. Ik kan je perfect gebruiken voor dit of dat. Ik denk dat het heel goed gaat met het bos dan. Als je gewoon luistert en er wat meer moeite voor je doet. om de juiste bomen, de juiste tak en wensen eraf te zagen. Maar dat betekent dus dat de mens zich moet gaan ontwikkelen. Dat hij moet kunnen gaan verstaan. van Is het goed? Oh, nu bij hele mooie bomen. Hij is groot hè? jongen jongen, wat een ding zeg. Wat een vorm erin. En als je nou omloopt.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 Uh, openheid hebben de mensen dat die, die, die buitenkant, die is dan dikker. Ja, ja. De, die, die zelden... Deze boom is in principe wel voor... Uh... Deze is uh, behoorlijk intelligent, Die heeft er wat meer mensen hier gehad? En kent dus ook dat mensen communiceren. Ja, en die kan je er voor openstellen. Met alle wintervakantiegangers komt ook de koekoek weer in ons land terug. Nou, en u weet dat, hoe dat werkt. Onsympathiek, de koekoek maakt geen behoorlijk nest zoals andere volsten doen, legt ze ei in andermans nest. Het koekoeksjong, zodra hij uitgekomen is, duvelt de andere eieren over de rand en binnen de kortste keren is hij vier keer zo groot als de arme pleegouders. Maar jongen, jongen, wat kan het ding zingen?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 En op een gegeven moment waren mensen te ziek. En dan is zijn familie begonnen om naar die zieke klonen te brengen van die boom. Dus toen ontstond eigenlijk al live-food. Ridders deden het ook. Dus van hun favoriete boom vragen aan een dus die van: kun je de juiste tak van mij eraf halen? Dat ik een hangertje heb. En altijd dat dappere gevoel heb. Want ze voelden zich altijd goed bij zo'n boom. Ja, vind je het gek? Diepe wortels. Uh, ja, en ja. Zij zijn de mensen van dat land daar, de ridders van dat land. Dus die boom wil dat wel steunen. Dat je een goed gevecht kan leveren. Hallo, I'm Dusty Miller. I'm the 13th to have that name. My father was the 12th, his father was de th My son is the Dusty Miller the 14th en his son is Dusty Miller the 15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 met, die had op zijn landgoed heel mooie eiken staan. Die kan trouwens nog steeds gaan bewonderen in Noord-Duitsland. Ja. En die moest per dag 15 minuten een hele andere eik vasthouden om energie op te doen. Ah, was die ook niet van bloed ontboden en zo? Ja, dat is weer een ander verhaal. Maar <laughs> goed. goed. Maar datzelfde kan je dus ook doen met, met voedingsmiddelen. Dan kan je dus eigenlijk voelen of iets... Je merkt dus nou onbewust, het geeft kracht of het neemt. Nou, en dat gevoel kan je dus bewust gaan maken en dat kan je dus allerlei dingen steeds meer gaan verfijnen. Dus alles wat je beet pakt en dan doe je je ogen dicht en dan vraag je vraagt, ja, jezelf of, of, of ja, je vraagt het gewoon. Geeft het kracht of neemt het? Ja, precies. En als het geeft is het goed? Dan is het wel, weet je dat het kracht geeft. Ja. ja, als jij kracht nodig hebt, dan kan je dat nemen. Ja, en zo is het ook met, met die wijn bijvoorbeeld of met andere dingen die je dan kopen. Zo kan je dus voelen, geeft die fles wijn, geeft die kracht of neemt die? Ja. En dat is toch verbazingwekkend. Ik ben begonnen destijds met whisky. Ik hou van goede maltwhiskies. En toen had ik eindelijk hier wat geld verdiend en wou ik een goede fles kopen. En toen was ik pas met deze dingen bezig. Ik denk, nou, dan ga ik het eens proberen. Kijk, je weet ook nooit hoe al die andere flessen smaken. Ja. <laughs> maar ik heb er nu te altijd lekkere gehad. En met de wijn precies hetzelfde. En het is wel zo dat uh, een, een, zeg maar een, een fles wijn of ook een whisky waar die goed in zijn energie zit, daar... Kan je bij wijze van spreken meer van op en hou je ook een goede zin? En ik krijg geen hoofdpijn van. Dat is een goede tip. Een andere nogal schuwe vogel die best leuk kan zingen is de geel-zwarte wielenwaal. Nou, u kent het allemaal. Kom mee naar buiten, allemaal, dan zoeken wij de wielenwaal. Joho klinkt zijn lied. Maar die houtjes zijn niet goedkoop. Die houtjes zijn niet goedkoop, nee. Dat weet jij al. <laughs> ja, dat is ook heel belangrijk dat want als ze een tientje zouden zijn, dan zouden mensen misschien rustig vijf, zes houtjes kopen. En zeker met het verhaal erachter. Ja, nou dat geeft mij kracht. En nou, dan wordt kracht gauw macht. Maar nu is een klein stukje uit 250 euro. Dan heb je een uh, vrij gemiddeld houtje nog, want ze zijn ook nog wat duurder. Uh, maar dan weet je ook dat het houtje bij jou hoort. Als jij namelijk voelt dat het hout voor je doet.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 We uh, willen het een guide noemen, dat is een gids, die helpt mij gewoon op de juiste plaats te lopen. Dus als het ware, die trekt me aan mijn mouw, kom nou eens hierheen, kijk nou eens daarheen. En ik heb een uh, stukje lijstenbest. dat is een lemen. Dus uh, ja, eigenlijk voor deze job, om het uitbrengen van informatie. Zodat je gewoon de kracht vindt om, te, uh, om jouw geloof, zeg maar, want dat is toch een stukje van mijn ja. persoonlijke religie wat ik vertel, uh, te kunnen overbrengen. En die gebruik ik er ook vaak. Vaak op mijn open dagen heb ik dat stukje om. En, uh, en ik heb aan mijn broek heb ik een. een uh, aantal houtjes. Uh, de, oh, ja. Een Grounding hokfop noemen ze dat. Oh, een wat? Grounding hokfop. Wat is dat? Een nou, fop is eigenlijk wat, wat kinderen altijd in de mond steken. Ja, ja speen. Speen of whatever. Het lijkt een pikje wel. Uh, ja, heel had... <laughs> Ja, het is een stukje hazelaar. Ah. En wat die doet, is mijn uh, voeten in de gaten houden. Op het moment dat ik ga zweven of whatever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 Thank you. Ik voel het ook in het water. Ik hou nou mijn hand in het water. Voel, nee, voel ik hier gewoon in gat. Het... Wat is dat nou? Dat is een, dat is een condoom. Kapak, ja. Zit ik met mijn vingers in een condoom te roeren. Er komen niet alleen vis op jou. Nee, er komt, er komt ook rubber op af. Dat Straks maar even mijn handen wassen. Zit ik met zaten in mijn handen. Oh, dat is toch wel heel triest wat ik hier nu voel. De meisje hier voor de raam hier Ja, dat is toch? Ja, hier dat, dat meisje met de donkere haren hier. Dat is echt. Ja, ze lacht wel, maar het is een masker. Ja, zoveel zo zo vrouwen uiteindelijk in de prostitutie terechtkomen. Het is natuurlijk altijd niet alleen vanwege het geldelijk uh, belang waarin ze terecht zijn gekomen. En, uh... Oh, een hele sterke verwaarlozing. In de hele vroege prille jeugd al. Door, uh, ja, door familieleden, ja. vaders of broers. Daar is al een heleboel fout gegaan vroeger. Oeh, wat erg. Ja. Nou, ik zwaai toch maar even nader. Wel een mooie meid om te zien hoor. Ik denken dat die wel conditie trekt. Ondanks alle verdriet. Maar ja, is dat alles? Kijk ja, ja. ja. Het gekke is dat s'avonds met donker dan worden onze pupillen groter. En met het groter worden van de pupillen neemt ook onze, onze drang naar copulatie neemt meer en meer toe. Dus overdag is het hier natuurlijk altijd wat rustiger. Allewel dit het tegendeel bewijst, want die staan echt tegen elkaar op te rijden. Wat is jouw favoriete hoofdzonde? Favoriete hoofdzonde? Ach, ik kijk ook wel eens naar een pornofilmpje. Ja? Ja. ja. Maar dat paragnos is ook wel prettig, want bij zo'n pornofilm weet je toch Precies. wat gaat gebeuren. men zou niet verwachten dat een paragnost het prettig zou vinden om naar pornofilms te kijken. Dat... <lacht> nee, dat daar, daar, daar heb ik wel eens. Kijken we was er nu dan nog eens naar ja hoor. Tijd voor Frits Jonker. Sorry, ik zeg tijd voor Frits Jonkers. Hier ja. is Frits Jonkers. Een van mijn uh, favoriete cassettes met gevonden geluiden is een lang gesprek tussen een Amsterdammer die nou ik schat een jaar of vijftig is en een iets oudere dame eh, nadat ze eerst uitgebreid de oorlog in Joegoslavië hebben behandeld en eh, vervolgens de rol van Eichmann in de tweede wereldoorlog eh, zetten ze een plaat van Beethoven op Adatio, ja. Andante, Andante ja, ja nee, oh doe toch niet zo ordinair Ad Nee, En ja. dan, alecroma no troppo. Weet je wat dat betekent? Alecroma no troppo. Op Hitler. Nee. Oh. Oh. Ja, dit is de pastorale. Niet? Je moet hou in godsam die dot modder van de naald af. Er zit een kluit modder. Stof op de naald, echt waar. Is dit? Is dit? Is dit? Hier is je tabak. Maar die zou nu wel eens een compact disc willen horen: Beethoven. Die zou. Zouden... Nee, dit, dit is inderdaad een heel mooi stuk. Nee, is absoluut niet stoppen. Maar er zitten wat kruisjes op die plaatsen oude plaatsen. Nee, nee, dat, dat is, is het, het niet. van mijn vader en moeder. Ooit. Nee, die, toen bestonden die series niet. Nee. Die bestonden toen niet die series. Die allemaal nee. Nee, dus het, het is een incomplete serie. Incomplete? Nee, ja, ik ben echt in de beiden. Maar dit is de vijf niet op de niet. Nee, is niet. Ja, ja. Pastoraal of zo. Kijk, dit is pastorale zo. Wat is dit nou? Een pastoraal plaats. Een ja. erbesplaats. En dan bij. Zin, zin, zin. Ja, bij ik heb Je Ik ze wel al vijf bij elkaar. Ik wel. andere, Anderen van Beenhoog. Anderen van Beenhoog. Het is zo leuk vandaag. Die hebben niet overland elkaar. Maar ik zei er meer dan vijf. Nee, er is iets mis. Nee, rummel. Rummel is dit. Hoor je dat? Kan hier, hè. Mooi, hè? Oh, nee, nee, nee, Dit. Hoor je, het is nou minder, Maar is nog niet al. de nee, nou filter. Nou doet hij redelijk. Ja hoor, altijd. Ja, een Russische wachtkamer, op een station tussen Kiev en Djerpo Petrovsk, hè? Ja. Maak een foto, waarom, waarom, nee, ja, maar iedereen zegt dat toch, dit is een bijzonder huis. Een bijzonder huis. En waarom zouden hier geen bijzondere dingen gebeuren? Ja. Ik bedoel, geen ongewone dingen. Druivenzuiker, ja. Dit is druivenzuiker. van Bedenhof, hoor. Kan je, Ben je wel eens net in de bibliotheek geweest? Wel, ja, maar in ieder geval, het kost niks. Zeker als plaat en het kost niks, jongen. En de grootst mogelijke rotzooi van popartiesten. Bedenk je die, die dure filmpjes van 100.000 per stuk op de televisie? Wie die moet betalen? Nou, de klant, hoor. Per cd, hoor. Vandaar die idioten, de waan van de dag. Van de dag. Weet je wat zei? He? He? Ontspan drie eeuwen. He? Het is mij een volkomen raadsel waarom deze mensen dit gesprek hebben opgenomen. Er wordt in feite niks belangrijks gezegd, ook niet op de rest van het bandje. Ze luisteren nauwelijks naar elkaar, ze luisteren in feite ook helemaal niet naar de muziek. Het is voor mij een onbegrijpelijke cassette. En dat is in feite ook precies wat me aantrekt in dit soort gevonden geluiden. Het mysterieuze of het onbegrijpelijke ervan. Het bandje is nog onbegrijpelijker omdat er tussen de gesprekken allerlei andere fragmenten staat... Zo zit de man ergens in een café uh, mee te neuriën met uh, een nummer van Jimi Hendrix. Uh, en het bandje eindigt met een uh, geïmproviseerd liedje dat hij zingt op de fiets. Zingt u mee? Het geluid van een wegredende fiets die van het slot wordt gehaald. In het midden wordt gelaten wie de eigenaar is. Maar dat ben ik dus nog reeds... Zo, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Weet nu de fietsmogelijkheid uh, van, van een recorder. Ondertussen zingen wij een vrolijk lied. Op de maat van de eerste versnelling. Gaat u mee, gaat u mee naar de WG? Nee, nee, ik ga niet mee. Ik moet niet zo nodig. Ik hoef niet zo nodig. Ik hoef niet zo nodig naar de plein. Oké, okay. ga je mee naar de wc. En nee, ik hoef niet zo nodig. Boom, benen zijn heet. Benen zijn heet. Benen skoker, tanden tooker. Ga je mee naar de wc. Oh, benen heet. Uh-uh. Mm -hmm.